4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Toneelgroep Amsterdam opent het seizoen met een adembenemend familiedrama. En justitie verzet zich tegen voorwaardelijke vrijlating van Sami A. Maar zegt niet waarom. Dat straks in de villa. Nu is het NOS Journaal met Marjan Koekoek. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het rapport over schaliegas, waarin staat dat de risico's van winning goed ondervangen kunnen worden. Regeringspartij PvdA wil een hoorzitting, omdat het rapport niet voldoende ingaat op het gebruik van schone en innovatieve methoden bij de gaswinning. De VVD is enthousiaster en vindt dat het tijd is om de potentie van schaliegas nu echt te onderzoeken. Het CDA wil wachten. Volgens Kamerlid Mulder loopt het gas niet weg en zijn er in de toekomst misschien betere winningstechnieken. De ChristenUnie en GroenLinks zijn tegen, omdat schaliegas volgens hen niet nodig is. D66 wil eerlijkheid van minister Kamp. Volgens de partij heeft Kamp al lang de keuze voor schaliegas gemaakt en dat denkt ook de Stichting Schaliegasvrij Bokstol. De minister wil kosten wat kost gaan boren. En het is het ministerie van Economische Zaken. Op het moment dat je naar opbrengsten kijkt, moet je ook naar kosten kijken. Je moet ook naar de kosten in de toekomst kijken. Waar wij naar kijken, is dat de grond veilig en schoon is voor onze komende generaties. De politie doet onderzoek naar de dood van een meisje van 16 uit Sliedrecht. Mogelijk is ze overleden aan drugsgebruik. Een lokale website meldt dat ze vervuilde ecstasy had geslikt. De politie wil daar nog niets over zeggen. Het Trimbos Instituut waarschuwde vorige week nog voor roze ecstasy-pillen met een gespiegeld vraagteken. Daarin zit de gevaarlijke stof PMMA. In juni overleden een meisje van 17 uit Tilburg en een man van 21 uit Den Bosch nadat ze vervuilde ecstasy hadden genomen. De Palestijnen hebben een ontmoeting met Israël over vrede afgezegd. Dat is gebeurd na de dood van drie Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Ze werden vanochtend doodgeschoten door Israëlische militairen... nadat agenten werden aangevallen door honderden Palestijnen. Met het schrappen van de ontmoeting willen de Palestijnen protesteren tegen het geweld... zegt een Palestijnse functionaris tegen de Israëlische krant Haaretz. Volgens hem zal er nog overleg plaatsvinden over de gevolgen voor toekomstig overleg. De vredesbesprekingen hadden eigenlijk voor vandaag verder moeten gaan. In Syrië is het konvooi van VN-inspecteurs beschoten. Volgens de VN werd de eerste auto in het konvooi opzettelijk meerdere keren beschoten door onbekende sluipschutters. Niemand raakte gewond. De inspecteurs konden met een vervangende auto hun reis hervatten naar de wijk waar woensdag bij een vermoedelijke chemische aanval honderden doden vielen. Volgens deze Britse correspondent zijn ze nu bezig met het ondervragen van mensen die bij die aanval gewond raakten. in De beschieting van het VN-convoi gebeurde in het gebied waar een staakt het vuren geldt tussen de regeringstroepen en de opstandelingen. Het is niet bekend wie het vuur heeft geopend. Dan nog het weer, volop zon, alleen in Zuid-Limburg tegen de avond kans op een bui. Het is 21 tot 25 graden, morgen weinig verandering. En hoe is het op de weg, Wijnand-Zwaan? Er staat in totaal 30 kilometer Er zitten een paar dagelijkse vides tussen, maar ook een paar opvallende. Onder meer op de A7, Amsterdam richting Hoorn. Daar staat tussen Purmerend Noords en de Afred A. van Hoorn 3 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. Al wat langer speelt het ongeluk op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag, voorknopend Ippenburg, 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat voorknopend Watergraafsmeer, 2 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. Na de ster gaat de villa verder. Wellicht tot zo.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 Vanavond in We Zijn Er Bijna. Ja, dit is echt ons huis. Ons huisje. Met caravan of campers samen over de balkan. Alle mannen gaan naar de caravan en gaan koken wat wij jullie aanreiken. Vanavond We Zijn Er Bijna bij Max op Nederland 1. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Nog tot half vijf hier op Radio 1. Met zo meteen ons panel schuld en boete. Maar eerst gaan wij luisteren naar Anton de Goede, onze cultuurredacteur. Anton, welkom. Tesson. Jij bent geweest naar de opening van het eh, toneelseizoen... door theatergroep, toneelgroep Amsterdam. Het was hun eerste voorstelling van het nieuwe seizoen. Met de prachtige eh, titel Lange dagreis naar de nacht. En het eh, lijkt te gaan over een hartverscheurende familietragedie. Ja, gisteren gezien waarschijnlijk het sterkste toneelstuk... van de man die door velen wordt beschouwd... als de grootste tone toneelschrijfster van de 20 ste eeuw. En we hebben het dan over Eugene O'Neill. Iers-Amerikaanse Nobelprijswinnaar. De schrijver over wie Tennessee Williams ooit schreef. Hij bracht het Amerikaanse theater ter wereld. Hmm. En anderen zeiden, eigenlijk heeft hij met al zijn toneelstukken... die hij geschreven heeft... Uh, het lijkt het wel toegewerkt naar zijn ultieme stuk. En dat is het stuk dat postuum gevonden is. Dat hij tijdens zijn leven nooit naar buiten heeft gebracht. A long day's journey into night. En gisteren in vertaling van Gert Thijs... werd dat opgevoerd in Amsterdam, in de stad Schouwburg. Buiten scheen de zon. Het heette een lange dagreis naar de nacht. En terwijl die zon scheen en mensen ijsjes likte... zat daar een select gezelschap. Uh, te kijken naar een verhaal vol woede, vol destructie... drankverslaving en gekte. We zien zo'n 2,5 uur lang vier leden uit één gezin... een vader, een moeder, twee zoons. Niet anders dan met elkaar in gesprek op één locatie. Ze maken elkaar het leven zuur. Het gaat over falen. Het gaat over verslaafd zijn, want ze zijn, oh, drie ervan zijn aan de drank. De mannen, de moeder is aan de morfine. Ja, en de zon... En wij zaten daar en ik vond het geweldig. Hoewel een enkeling die zei ook... nou, daar gaat mijn lekkere zomergevoel. Ja, nou, dan hebben ze het goed gebracht. Er waren mensen die, die nuchterder waren onder het publiek. Maar ik vond het geweldig, omdat de acteurs erin slagen. En dat is natuurlijk ook naast de prachtige kast... ik zal het zo meteen zal ik ze noemen, mm -hmm. die tekst van O'Neill. Ze slagen erin om jou als toeschouwer van ze te laten houden. Mm -hmm. uh, ze houden ook van elkaar. En ze maken elkaar tegelijkertijd finaal af... Ze haten elkaar precies. En dat is nu net wat natuurlijk in heel veel ongelukkige gezinnen gebeurt. En dat op het theater uh, brengen en geloofwaardig doen. Zijn. Waarom zitten ze daar met z'n vieren? Waarom zijn ze daar? Is het uh, ter ere van iets of zijn ze daar gewoon om elkaar het leven zuur te maken? Wonen, en te laten zien dat ze ook van elkaar. Uh, houden? Ja, ze wonen in een, in een zomerhuis. Uh, uh, en verder uh, ja, gewoon zoals een gezin woont. Maar het zijn volwassen zoons toch? Het zijn volwassen zoons. De twee zoons zijn mislukt. De ja. ene is een mislukte schrijver. En die heeft wel ambities nog. Hij dweept bijvoorbeeld met Baudelaire, die gezegd heeft: leven de verbeelding, laat de geest waaien. Wees altijd dronken. En het knappe is, dat is het alter ego van O'Neill ook, dat hij dat overtuigend waarmaakt. Uh, dat gevoel dat je de verbeelding wil laten spreken. Je krijgt er bijna zin in whisky van. Tegelijkertijd krijg je ook gaat het over verslaving en denk je ook, die whisky die maakt dat gezin kapot. Mm -hmm. En als je allebei die gevoelens weet over te brengen, dan heb je dus een prachtig stuk geschreven. Ik had het nog met Joost uh, De Wolf, ook bij de VPRO werkzaam, over drama gaat hij hier over dit stuk. En uh, ja, we hadden het erover, het is eigenlijk, we hebben een topvoetbalwedstrijd gezien. Gijs Scholte van Aschgat, Ramsey Nasser, voor het eerst in 13 jaar ja, weer op de, de planken. Marieke Hebink, Roland Fernhout, vier top spelers En Joost die zei van het is eigenlijk alsof je naar topvoetbal zit te kijken. En dan hebben we naar Van Persie en, en Robben hebben we dan gisteren bezig gezien. Mm -hmm. En natuurlijk kan je dan zeggen Ramsey Nasser na de pauze misschien een beetje ingezakt. En uh, Marieke Hebink uh, juist heel goed in die ene scène. Maar uh, het stond voor ons vast prachtige voorstelling. Waarom is het postuum uh, uitgebracht? Omdat het letterlijk... Het verhaal is van het leven van deze Eugene O'Neill. Mm -hmm. Dus het was een schande geweest. Het was ook natuurlijk de jaren 50, 60 dat dit stuk uitkwam. De jaren waarin het katholicisme aanvallen. Wat er eigenlijk wel gebeurt. Het was tamelijk, tamelijk nihilistisch stuk ook in zekere opzicht. Chockerend zal geweest zijn. En ook je ouders beledigen in scheldpartijen. Dat zal ook niet mee hebben gevallen. Dus dan denk je, gaat dat in 2014 nog op? Nou, voor mij staat absoluut. als een huis. Het staat als een huis. Even zeggen... Straks haalt u misschien de NRC Handelsblad uit de bus. Staat de recensie in van Ron Rijgaard. De man die geeft het stuk niet meer dan twee balletjes. Tegenwoordig krijgt een stuk balletjes ja, ja, ja, in de krant. Balletjes. Er staat boven heftig spel mist zijn doel. En de eerste regel luidt het is een duister stuk. Maar dat is dus gelijk al onzin. Want er, is, jij? er is geen... Nou ja, dat vind ik niet alleen. Die man die heeft postuum daar de Pulitzerprijs voor gekregen. Mm -hmm. De tekst wordt heel nauwgezet gevolgd... in een prachtige vertaling van Geert Thijs. Het is mooi kaal... Het is, er is geen literatuur van gemaakt. En ik daag uh, die meneer Rijgaard van de NRC uit... om duidelijk te maken waarom het een duister stuk zou zijn. Want dat wordt niet duidelijk uit de recensie? Hij schrijft het niet. Het stuk is glashelder. Er is niets onduidelijks aan en het is prachtig gespeeld. Je maakt het ernstig aantrekkelijk, ja. Anton. Desondanks lezen we ook vanavond nog even de krant. Ja, En, en zijn we zouden er uren over door moeten praten. Gaan we, we hadden niet hier doen? Gert Thijs moeten uitnodigen en Ramzi Nasser... en Wie weet, Hans Crozet, die gisteren in het publiek zat... die die rol ooit ook heeft gespeeld. Ik ga je afbreken, blijf maar heel enthousiast doorpraten... maar gewoon, ga je gewoon pratend de deur uit. <laughs> Toneelgroep Amsterdam. Het lange dagreis nog... naar de nacht. Toneelgroep Amsterdam. Dankjewel, Anton. Schuld en boete... Met vandaag... Advocaten Theo Hiddema en Nienke Zwart en uh, onderzoeksjournalist Marian Husker. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Samia A, lid van de Hofstadgroep, die heeft bijna twee derde van zijn straf erop zitten. Uh, ah. En dan heeft hij ook recht op uh, onder voorwaarden om vrijgelaten te worden. Maar het OM Justitie uh, wil dat tegenhouden, Theo Hiddema, maar ze zeggen er niet bij waarom. Dus als een rechter dat moet beoordelen, kan ik, denk ik, als ik rechter zou zijn, zou ik willen weten waarom ze dat vinden. Maar wie zegt dat ze dat niet willen vertellen? Dat lees ik in de in aanpak. Nou, dan hier. lijkt het me een, een, een schamele missie worden. Want de, de, de, als justitie niet wil dat Samir vrijkomt, mm -hmm. het is een uh, voorwaardelijk in vrijheidstelling. Dus je kunt allemaal voorwaarden krijgen vandaag de dag. Het is uh, geen lolletje meer hoor. Hm. Dan moet de rechter beoordelen of die voorwaardelijke vrijheidsstelling wordt uitgesteld of helemaal niet doorgaat. Maar dan moet natuurlijk justitie wel verklaren om welke redenen dit ja. in dit concrete geval daarom niet kan. Het, daarom was het ook zo'n gek bericht. Dat kreeg klopt van geen kant. Ik heb het ook gelezen en ja. ik heb het begrepen, dat komt net uit de trein, dat het zo was dat ze het niet, nu niet wou zeggen, maar dat ze het wel bij gelegenheid van de rechtszitting ja. woensdag naar buiten zouden. Maar waarom zouden ze het nu niet willen zeggen, denk je? Ja, dat ze. weet ik ook niet. Nee. Wat is voor de hand liggende reden, Marjan Huske, voor het OM om hier tegen te zijn? Die uh, voorwaardelijke vriend-vrijheidsstelling. Ik denk dat het te maken heeft met uh, dat je oppassend gedrag moet hebben. En eerder al hebben ze geprobeerd om Samir A. Uh, in zijn cel aan te houden... omdat hij dan contact zou hebben gezocht met een, uh, medeverdachte ja. die ook verdacht zou zijn van terroristische activiteiten. Maar dat hebben ze weer geseponeerd. Dat hebben, dat ze, hebben ze inderdaad uh, weer moeten terugtrekken, want er was geen bewijs voor. Mm -hmm. nee. Nienke Zwart, wat, wat, wat zou je nou kunnen doen als, als zijn advocaat er zijnde... Nee goed, sowieso de wet uh, biedt maar een beperkt aantal gronden voor uh, afstel of uitstel van zo'n VI. En wat ik me zo zou kunnen voorstellen, wat hier opgeworpen gaat worden, is de grond uh, ja, dat het stellen van een aantal voorwaarden, het recidieve risico, dus het risico op herhaling, niet mm -hmm. voldoende kan inperken, dat uh, ze om die reden vragen om uitstel. Want dus inderdaad, uh, uh, er kunnen een aantal voorwaarden gesteld worden. En als je zegt, nou daar heb ik geen zin om me daaraan te houden, dan ja. kan het wel M gerechtvaardig zeggen, oké, okay, nou, hmm. dan, dan geen VI. Ja. Maar als uh, er is ook uh, een mogelijkheid is, als ze zeggen, ja, we kunnen een geonlimiteerd aantal voorwaarden stellen, maar wij denken dat dat niet voldoende nee. uh, maar dit dit Ik denk dat dat misschien iets is waar ze op gaan inzetten, maar dan zullen ze wel daar met concrete gedragingen of concrete feiten voor moeten komen ter onderbouwing van dat uh, standpunt. En dat oh. gaat ver hoor. Ik had er vorige week een meneer, die, kreeg, die zou op 13 augustus in de VI gaan. In de vrijheidsstelling? Uh, ja, die komt met de rechter, want men wenst uitstel. En waarom? Hij had als voorwaarde voor de VI in een huisvesting moeten zoeken. Nou, dat, dat, dat, dat lukte hem wel. Maar hij mocht niet met zijn vriendin, met wie hij al dertig jaar samen is, daar wonen. Want dat duo vond men te zwak sociaal. Hm. Oh. Dus dat was weer een mogelijkheid dat ze weer een recidive zouden vervallen. Die man mocht dus niet samenwonen met zijn vrouw. Hm. Je zegt nou, dat op vind op ik nogal wat. Je zegt het op ja. een toon, dat is gewoon pesterij. Nou, dat is geen pesterij. Er is al iemand met de beste bedoelingen. Maar het zal je maar gebeuren als je de slachtoffer bent van die bedoelingen hebben gezegd tegen de officier. Zet dat stel niet bij ja. elkaar, want dan gaat maar het goed, weer mis. Weet ja. je, door dit, dit alles wordt namelijk toch het idee een beetje gevoed. Ook als je zo'n bericht krijgt van het OM. We zeggen Wij zeggen voorlopig nog niet waarom, maar we willen het niet. Het wordt toch een beetje het idee gevoed. Dat is omdat het een jongen is die veroordeeld is voor een, voor, als terrorist. En dat ligt niet lekker, een terrorist een voorwaardelijke invrijheidstelling te geven. Die je willen we niet terug. Maar dat is een beetje het gevoel je, wat er dan uit Ja, maar dat, dat kan niet. Dan moet je met iets concreets komen. Rechters zijn ook niet dom. De officier kan niet zeggen. Nou, bij de, hij heeft zijn straf gekregen voor die feiten. Zeker. Ja. Nou, dan heeft de rechtbank geoordeeld. Het, is ont, het lijkt ons passend dat je zo'n tweederde gedeelte van die deur moet zitten. Dan heb je geboet. Ja. Nou, als er in de tussentijd niks nieuws bij is gekomen, dat, dat hij je gaat stoken mm -hmm. vanuit ja. het gevangenis, noem maar wat. Kun je in dan dan algemeenheid... heeft een rechter geen enkel handvat om hem nee. te Omdat weigeren. het Leuske, uh, kun je in zijn algemeenheid zeggen... wat een rechter in dit soort zaken doet, volgen ze meestal OM... of valt er echt niks aan te zeggen? Nou, ik heb er nog niet zo veel ervaring mee... want het, het komt nu tot volop tot ontwikkeling hè? Ja. ja. met, met, met die voorwaardelijke Maar Ik ja. vond dit, wat ik nu net vond, wel een dramatisch voorbeeld, hoor. Ja. Ja, dit tussen... grijpt in je, in je, in je, in je persoonlijk leven. Ja. Hm. ja, maar je, goed, je ziet het natuurlijk ook bij de, de veroordeelde verdachten die van pedofilie. Ik bedoel, uh, daar uh, gaat het OM ook bijna op de stoel van de rechter Ziet zitten. van de V. Ja. ja. ja. Dat, is een, dat is de zaak die werd uh, gearresteerd. De politie kwam bij hem thuis begin ja. dit jaar. Ziet op zijn uh, pc het uh, kind, kinderkopje. Niet het steentje, maar het een foto van een kinderhofje. En... Vervolgens werd hij ervan beschuldigd kinderporno op zijn computer te hebben. Dat blijkt helemaal niet het geval. Nee, maar goed, er is een soort houding van... als iemand veroordeeld is, dan zijn ze nog niet van ons af. We moeten zorgen dat, ze, dat er geen recidive komt. Dus we blijven ze eigenlijk continu uh, volgen, schaduwen. Hm. Nink, is dat jouw ervaring ook? Uh, dat is mijn ervaring ook. Ja, het is natuurlijk kindermisbruik en terrorisme zijn twee hele gevoelige onderwerpen in de maatschappij. En ja. uh, daar komt ook heel veel reactie op als uh, zoiets uh, in de media komt. Van, oh, hij komt vrij. Ja, ja. Bij twijfel de alle... sleutel weggooien. Dat is het gevoel een beetje. Dat maar. is een beetje het gevoel. ja. Maar goed, wat ik denk dat je beter kan inzetten als, als OM zijnde. Want uh, inderdaad, de juridische handvat om zo iemand lang vast te houden, zijn er niet, kun je beter inzetten. Al eerder op een soort resocialiseringstraject. En daar met name op gaan mikken, dan uh, ja. proberen nu want... op dat op een andere. Theo maar ben je dat, heb jij dat gevoel ook... dat als het gaat om deze, deze twee dingen, terrorisme nou, en pedofilie... Ik, dat, dat de staat erg veel moeite doet om ja, de rechtsstaat dan geweld aan te doen... door die mensen maar het lastig te blijven maken... ook als ze hun straf hebben gehad? Ja, ik ben altijd een beetje wantrouwig als het gaat over dit soort kwesties. Als er nieuw beleid moet komen, dan moet dat ook dat beleid... een afschrikkende werking hebben tegen de mensen... die nog in de baai zitten naar de VI toe. En als af en toe fix getamboreerd wordt op een spectaculaire zaak... van iemand krijgt geen VI... dan maakt dat wel een indrukwekkende werking achter... van de groep die daar ook naartoe moet. Mm -hmm. Dat men goed moet beseffen dat het geen vast recht meer is. Vroeger ging je automatisch de deur uit. Ja. Nou, met wat aanspreek... wat spreekt spraakmakende gevallen... wordt binnen in de inrichting natuurlijk achter de oortjes gekrapt. Ik moet oppassen. Want ook als je in de inrichting niet je op gepaste wijze bejegend... kan je tegenwoordig ook met je VI groot gevaar lopen. Mm. Ze gaan kijken hoe je daar hebt gedragen. Dus je mag niet en als, je, als je, je niet meewerkt aan bijvoorbeeld ja, re-socialisatieprogramma's, dan breek je dat op met je vee. Mm -hmm. Ja, en dat is een trend, uh, Nienke. Dit wordt, het wordt allemaal moeizamer gemaakt. Nou ja, goed, uh, moeizamer gemaakt. ja. En die voorwaarden worden inderdaad ook ja. steeds, uh, steeds heftiger. Ik hoorde net een voorbeeld, maar een ander is bijvoorbeeld dat je je laat opnemen in een kliniek. Of ja, goed, dan zit je ook in een kliniek. Dat is voor die mensen eigenlijk net zo opgesloten als in een gevangenis. Ja. Dus die voordragen ja. kunnen best wel ver gaan. Nienke, je, even bij jou. Je bent afhankelijk van ja? een heleboel opinies... die zich tegen jou aan gaan bemoeien vanuit allerlei disciplines. Daar kan je van alles overkomen. komen. Ja. Nienke, stofrechters die zijn steeds kritischer over het alcoholslot. En dat is iets wat je opgelegd krijgt door het uh, CBR... Centraal Bureau Rijbewijzen. Als je te veel gedronken hebt, krijg je zo'n uh, programma opgelegd. Een duur apparaat in je auto. Je moet het allemaal zelf betalen, uiteraard. Uh, en rechters die vinden eigenlijk ja, dat uh, vinden ze eigenlijk niet gewoon dat zij dat moeten opleggen, al of niet. En niet een instantie als het CBR. Ja, het is een mening van strafrechters, overduidelijk. Mm -hmm. uh, uh, en uh, de discussie tot nu toe is inderdaad geweest... is het opleggen van zo'n maatregel dus inderdaad uh, uh, iets in je auto laten inbouwen... dat kost je ongeveer 4000 euro, zo'n uh, zo heel uh, alcoholslopprogramma... voor twee jaar duurt dat. Uh, is dat nou een punitieve sanctie? Is dat iets wat zeg maar, als, straf. als een soort straf gezien moet worden... Of is dat echt een bestuursrechtelijk maatregel ter voorkoming? Nou, nu is het nog een bestuursrechtelijke maatregel. Maar het voelt natuurlijk heel anders. En strafrechters. Maar waarom die worden... is het, want je zegt, nu is het nog een bestuursrechtelijke maatregel. Het is een, een puur. En dat dus, is het, omdat het CBR het op moet kunnen leggen. Precies. Maar gaan we geen straf opleggen? Dus noemen we het een bestuursrechtelijke maatregel. Het is een, een strafvermaak. Ja, het is eigenlijk een, het is een eigen naampje wat eraan blijft hangen. Ja, dat zijn weer twee instanties. De, maar dat zie je ja. nu continu. Ik bedoel, we hebben strafrecht. Nou, dat hebben we ingesteld om te kijken naar de feiten of iemand verdacht is. Alle feiten. Te worden meegewogen, maar nu zie je ineens dat het uh, dat er vanuit bestuursrecht of maatregelen dat mensen ineens dubbel gestraft worden. Het geldt niet alleen bij zo'n uh, alcoholslot, maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij uh, als iemand vrijgesproken wordt bij de strafrechten, wordt hij alsnog gepakt via een biblioplegeling uh, als iemand dus. Uh, mm -hmm. Ja, dan raakt hij zijn vergunningen kwijt. Nou, dan krijgt hij nog eens een extra boete, als het ware, opgelegd. Dus, Waarbij je Theo, hier kunt zeggen dat er ook al sprake zou kunnen zijn van rechtsongelijkheid. Want wie kan die 4000 euro zomaar ja, oproepen? Precies. Ja. Dat is ook waar die strafrechters Die zeiden: dit is een algemene maatregel die voor iedereen geldt. Zelfs als je de eerste keer, dus niet voor ja. recidief... van de eerste hij zegt, en er, of Zij zeggen: je moet ook even kijken naar persoonlijke omstandigheden. Ja, dat doe je als rechter, maar het CBR doet dat niet. Nee. nee. Hey, maar, dus is het zo, maar is het nou zo, Nienke, dat als je die 4.000 euro echt niet hebt... en ook niet te stabelen om het te lenen, om, om het te banken... Eh, geen zin, eh, ja. Ja. Of, uh, Geen zin, nou, geen dat gaat auto natuurlijk... maar, niet, maar dat wel je wel wel dus gewoon veroordeeld nou, bent twee jaar kiezen. lang niet auto rijden. Nou, sterker nog, dan wordt het gezien als we niet meewerken... en dan ben je gewoon je rijbewijs helemaal kwijt. Oh. En het, je krijgt dan dus kromme situaties... zoals sommige mensen die worden gepakt met alcohol... bijvoorbeeld op een scooter, die bezitten niet eens een auto... en die moeten vervolgens een alcoholslot ergens laten inbouwen... Maar ze hebben geen moeten auto. moeten een auto kopen om, op... een auto om een rijbewijs te behouden. Het nou ja. is gewoon een ah ja. hele en... rare, kromme situatie. Heb ja. je zulke dingen meegemaakt? Ik heb zoiets meegemaakt. Ja. Gees, is absurd. En bijvoorbeeld het feit dat iemand voor zijn werk auto moet kunnen rijden... Uh, dit niet zou kunnen doen en daardoor ook nog eens een baan kwijtraakt. Dat zijn allemaal voorbeelden waar die strafdrijders mee komen. Afhankelijk gold het zelfs voor uh, vrachtwagenchauffeurs... Die, uh, nou ja, die dan bijvoorbeeld één keer gepakt werden. En die dan vervolgens, ja, in een vrachtwagen kan je zoiets daadwerkelijk niet inbouwen. Dus is onmogelijk technisch. Ik weet niet precies hoe het werkt. Mm. Maar dat is inmiddels gelukkig teruggedraaid. Want dat, ja, maar heeft dit de kans de van slagen, denk je, Theo? Dat deze maatregel, bestuurlijke maatregel, weg wordt gehaald bij dat CBR. En dat het gewoon als een straf mogelijk, uh, een mogelijke straf bij de rechter komt te liggen? Wat ik daarvan vind. Nou, of je denkt dat dat, of denkt dat dat haalbaar is. Dat het eerlijker zou zijn dat in eerste, en of, het, of dat gaat gebeuren. Dat is wat ze willen bewerkstelligen. Het lijkt me hoogst wenselijk. Hm. Uh, ja, dan kan de rechter ook een beetje naar, naar variaties uitwijken... binnen de ja. bestraffing. Uh, een beetje compensatie toepassen... als die 4000 euro echt een grote hinderpaal is. Hm. Maar dat houdt zo'n bureau zich helemaal niet mee bezig. Daarom, hm. nou. Nee, nou ja, goed. Dat, dat hoort bij de rechters, vind ik. Zo ingrijpend. Zeker. Ja. ja. Oké. Okay. Marian Huske, bronbescherming voor journalisten. Daar gaan we het over hebben. Het Europese Hof heeft Litouwen op de vingers getikt... in een zaak tegen een uh, Litouwse journalist. Wat is er aan de hand? Uh, die mevrouw heeft uh, bericht... en dat was natuurlijk onwelgevallig bij de overheid. Het gevolg is dat bij haar thuis uh, al haar... Uh, computers in beslag zijn genomen om te achterhalen... wie uh, haar bronnen zouden zijn, omdat het een bron was... die zich per e-mail bij haar had gemeld. En ja, uh, het Europese Hof heeft gezegd dat dat veel te ver gaat... En in Nederland uh, zie je ook wel eens dat daar uh, pogingen toe worden gedaan. Bijvoorbeeld bij Quarmsite, als daar uh, iemand een bericht op achterlaat... dan wil men ook eigenlijk het OM graag achterhalen... Wat het, wie daar achter zo'n bericht zit. Maar in Nederland is het nog niet zo ver gegaan. Hm. Maar ja, het is, geeft natuurlijk wel aan uh, dat het journalistieke brongeheim... Uh, ja, dat het, toch wel uh, dat het een doorn in het oog is van de opsporingsambtenaren. Dat gevoel krijg je wel. En zou dat dan ook de reden zijn dat er nog, wat dat betreft... nog steeds niet echt heel duidelijke wetgeving, nieuwe wetgeving is die dan gaat? Dat ligt dan de hele tijd in Den Haag ergens. Het is nog steeds dus niet duidelijk wat opsporingsinstanties... nou straks wel of niet mogen. Er, moeten nieuwe, er komen nieuwe regels aan, maar we horen er nooit meer wat van. Nou ja, het, het, het lichter, het schijnt uh, volgens de berichten die ik gelezen heb... schijnt er onenigheid te zijn over de definitie wie een, wie een journalist is. Het is geen beschermd beroep, hè? Het is geen beschermd beroep. Nee. Dus in wezen zou uh, ieder uh, verdachte kunnen zeggen... ja, maar ik ben journalist en uh, ik ga helemaal niks meer... of getuigen, ik ben journalist en ik ga niets meer vertellen. Nee. Want ik moet mijn bron vertellen van wie ik het heb. Aan de andere kant, als journalist, ja, uh, loop je de kans... dat je bijna geen tips of bronnen meer... Uh, of je bronnen geen geheimhouding meer kan garanderen. Want als je ziet hoeveel opsporingsmethodes er op dit moment zijn... de politie stuurt bijvoorbeeld loze sms'jes... om te achterhalen waar jij je bevindt. Nou, dat kunnen ze ook bij journalisten doen. Het is eenvoudig om vervolgens een uh, observant te laten staan... Mm. Dus, uh, je stuurt een e sms-pagina en dan ligt er een, een uh, mast op in de buurt waar jij bent... en dan ja. ziet de politie dus waar jij waar, waar ik een afspraak heb en waar ik ben. Dus ja. als men wil weten wie mijn bronnen zijn, uh, geen haan die naar kraait. Ja. Want ja. daar zit, vind je nooit iets van terug in de strafdossiers. Ja. Uh, Nienke Zwart, het zit dus op die wetgeving vast. Hè? Die moeten dan eigenlijk snel komen. Dat lijkt me, ja, ik begrijp dat er wel een aanwijzing is van het OM, dat heb ik uh, gelezen. Waar ze dan een soort van zich nou, maar dat is natuurlijk geen, uh, geen wetgeving. Uh, mm -hmm. maar, uh, een soort regelgeving het is Een is soort regelgeving, ja. maar goed, uh, aanwijzingen... Maar is het, dat... Theo, is het niet een, een flauw, bijna dan een flauw semantiek... Spelletje om door te zeggen: ja, we, we kunnen er eigenlijk niet goed een definitie verzinnen voor wie nou journalist is. Dus daarom gaan we nog maar heel lang wachten voordat we hier echt nieuwe regels voor opstellen. Nou ja, een burger die zich opeens journalist waant omdat hij achter een groot schandaal komt en daar publiciteit mee wil vergaren, ja. die kan in het Belgische rechtssysteem de bescherming genieten die een journalist toekomt. Ja. Het moet, Daar is dat het, gewoon geregeld. Het, toch? Ja. Nou, nee, het, het is zo geregeld, heb ik begrepen. Dat, je moet het natuurlijk even kijken, de context van, van, van, van alle feiten. Hè? Mm -hmm. Als het een of andere maloot is die uh, querulerend tekeer gaat. <laughs> maar als je nou echt ja, met, een, met een feitelijk verslag komt... wat net zo goed van een journalist kan komen... maar je, bent, je komt niet aan de kosten zodanig. Maar je vindt het zelf de moeite waard om het te verspreiden. Dan zal een rechter hem accepteren als zijnde de journalist in casu klaar. Hmm. Nou, dan zou er dus eigenlijk... Al, ja, goed, als dat zo geregeld kan zijn... dan mag het feit geen definitie van journalist kunnen vinden... niet het op meer zijn. Nee, dat hoeft het ook niet te zijn, begrijp ik. Nee. Heel kort nog eventjes het laatste. Uh, een bestand voor vingerafdrukken opstelt. minister opstelte die wil een centrale database... voor vingerafdrukken van vreemdelingen. Iets dergelijks voor Nederlanders, voor Nederlandse Nederlanders. Is afgewezen in dat tijd. En hij wil dat heel snel invoeren, Nienke. En hij wil ook geen, uh, hoe heet het... Uh, hij wil geen onderzoek daarnaar of het wel nodig is. Is dat, is dat ook weer een poging tot verdere repressie? Ik vind het uh, een heel bijzonder, uh, bijzonder voorstel. We zitten uh, overal met de bezuinigingen en het schijnt nogal een kostbaar systeem te zijn. Uh, dus ik vind het heel bijzonder dat er zo'n voorstel wordt gedaan. waaraan niet eens de uh, onderzoek inderdaad gaat naar de noodzaak. Ja. of het werkt. Want ik begreep dat dat ook een van de dingen was waarom het twee jaar geleden uit, uh, afgeschaft was. Dat het gewoon niet du heel duidelijk was en niet werkte. Dus uh, ik vind het een bijzonder voorstel. Nou, Theo, helemaal. Ik vind het een hartstikke logisch voorstel. Ja, ik zit wat? hier nou nu nou een kwartier achter de tafel. Het wemelt van <laughs> mijn vinger <laughs> Uh, uh, die tafel nemen wij no, zo. Iedereen Een, een, een vreemdeling. Je, ho je hoeft je van staatswegen toch niet in het ootje te laten leggen door iedere vreemdeling. Wat vaak gebeurt met valse identiteiten. Nou Dat nou de, de, de vraag. De vraag is, ja. of er, volgens mij was überhaupt de vraag of er fraude mee wordt gepleegd ja. of niet. En, uh, maar daar het, wil hij schijnt. geen onderzoek naar. Hij wil gewoon graag die databank. Iedereen in de databank. U ook. Godzijdank is er niks veranderd. Ook deze uitzending wijden we weer aan een nieuw voorstel van opsteller op Theo. Goed. Ja, dan moeten we iets van vinden. Nou, dit vind ik een van de minst dramatische hoor. De okay. revue zijn gepasseerd. <laughs> Dat, okay. dan, dan sluiten we daarmee af. Theo, Hinema, dankjewel. Marjan Musknoop bedankt. En Nienke. Uh, zwart. Tim zo zometeen met middag. het Radio 1-journaal. Ja, maar is misschien betaald. ook een oud verhaal waar we mee verder gaan. Schaliegas natuurlijk, ja. Syrië, wat blijft het hebben. Dat zijn de twee belangrijkste onderwerpen deze middag... die we uitgebreid gaan behandelen. Vooral die discussie over schaligas, dat houdt maar niet op. De reden toch voor ons om de feiten weer eens op een rijtje te zetten... voeren de nadelen, de voor- en tegenstanders in Den Haag... maar ook en vooral in Brabant. Het is een wetenschappelijke, politieke, economische... maar ook en vooral een maatschappelijke discussie. Heel veel invalshoeken, maar volgens mij hebben wij straks een heel helder verhaal. Dankjewel. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS journaal met Marjan Koekoek. In de Tweede Kamer wordt verdeeld gereageerd op het rapport over schaliegas, waarin staat dat de risico's van winning goed ondervangen kunnen worden. De PVDA wil meer informatie in een hoorzitting. De VVD vindt dat het tijd is om de potentie van schaliegas nu echt te onderzoeken. Christenunie en GroenLinks vinden schaliegas niet nodig en het CDA vindt dat er ook wel even gewacht kan worden. Greenpeace haalt een ijsbreker weg van de noordelijke zeeroute ten noorden van Rusland. De Russische kustwacht heeft gedreigd het vuur te openen... als de ijsbreker Arctic Sunrise niet weg zou gaan. Greenpeace is in het gebied om te protesteren tegen olieboringen... door het Russische staatsoliebedrijf Rosneft en ExxonMobil.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 Kan het? Mag het? Wie doet er mee en wie niet? We gaan voor de antwoorden op deze vragen naar Moskou, naar Londen... en ik spreek met Nico Schrijver, hoogleraar Volkenrecht... over de toenemende spanning in Syrië. Ja of nee tegen proefboringen naar schaliegas. De beslissing lijkt genomen met mitsen en met mare. Josephine Trehi is in het Brabantse bokstof vanmiddag... een van de beoogde boorplekken. En ze gaat op zoek naar voorstanders van schaliegas. En... Kunt u zich dit voorstellen? Een tijdje zonder mobiele telefoon. Gewoon onbereikbaar zijn. Dus dit. Even niet horen? Heerlijk toch? Of een nachtmerrie? Straks een gesprek over paniek, boosheid, berusting en opluchting. Militair ingrijpen in Syrië zonder VN-mandaat zou een grove schending zijn van het internationaal recht, zijn de woorden van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vanmiddag tijdens een persconferentie. Lavrov refereerde aan de voorbereidingen in Amerika en Europa voor een mogelijk ingrijpen in Syrië, als vergelding voor de gifgasaanval van vorige week. In Moskou-correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, wat was de toon van het betoog van Lavrov? Nou, je zei het al, de Russen vinden een ingrijp, een militaire ingrijpen... zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad... Uh, onverantwoord, ontoelaatbaar ook volgens internationaal recht. En dat, dat hebben ze eigenlijk steeds gezegd. De woorden zijn misschien wat harder dan, uh, dan voorheen. En Lavrov had het bijvoorbeeld over groeiende hysterie... over de situatie in Syrië en dan met name in het Westen. En hij wees er ook feitjes op dat, uh, dat wat de Russen zien... als uh, ja, een dubbele standaard van het Westen. Je kunt niet, zei Lavrov, het ene regime bestrijden... omdat je de ene dictator niet mag en het andere regime met Rusland laten, omdat je die dictator daar wel mag. Maar nogmaals, in de opstelling van Rusland is weinig verandering te bespuren. Een oplossing, vinden ze hier in Moskou, kan alleen maar aan de onderhandelingstafel worden bereikt. Nou, ik krijg ik toch de indruk, David-Jan, dat euh, door de toestemming voor het VN-onderzoek naar die gifgasaanval... Moskou een beetje leek te bewegen in de richting van het Westen. Maar als ik jou zo hoor, is dat maar schijn. Ja, ik zie eerlijk gezegd ook niet zo heel erg veel beweging, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, dat onderzoek is erop gericht om, om antwoord te krijgen op twee vragen. Ten eerste, of er chemische wapens zijn gebruikt en zo ja, welke. Maar de vraag wie ze heeft gebruikt, die valt buiten het mandaat van die uh, uh, VN-inspecteurs. Dus als er straks wordt geconcludeerd dat er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt dan weten we nog niet wie daar verantwoordelijk voor is. Terwijl dat natuurlijk wel de hamvraag is. Kortom, dan, dan kan Rusland blijven suggereren dat de opstandelingen erachter zitten... en het westen kan, kan, kan blijven zeggen dat het Assad was. En in die zin is er met zo'n onderzoek eigenlijk helemaal niks veranderd. Ja, nou, dan heb je dus over de onderhandelingstafel... waar Rusland absoluut naar terug wil keren. Dat lijkt, eh, kijkend naar de ontwikkelingen, eh, enigszins een gepasseerd station. Zijn er voor president Poetin nog andere opties... Nou, ik, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken dus van Rusland... die heeft gisteren gebeld met zijn Amerikaanse collega Kerry. En Lavrov heeft uit, uit dat gesprek in ieder geval niet geconcludeerd... dat een internationale conferentie van tafel is. Op het moment dat er militair ingegrepen gaat worden... is dat natuurlijk wel, is dat natuurlijk wel het geval. In ieder geval voorlopig. in wat Moskou dan kan ja, een heleboel misbaar maken... en veel meer eigenlijk niet. Want ik zie, ik zie Rusland nog niet de verdediging van Assad zelf ter hand nemen. Wat wel kan is dat opgeschorte, opgeschorte wapenleveranties worden hervat. En dan gaat het om luchtafweersystemen, om raketsystemen... die vanaf land schepen kunnen beschieten en om gevechtsvliegtuigen. Ja, daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Maar als er straks Amerikaanse vliegtuigen uit de lucht worden geschoten... door Russische wapensystemen... Ja, dan kan dat conflict in Syrië nog wel eens een hele andere wending krijgen. De positie van Moskou in dit conflict. Na vijf uur gespreken met Arjen van Horst in Londen voor de Britse positie. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Het wordt dus dit najaar. Pas dan zal minister Kamp van Economische Zaken een besluit nemen over proefboringen naar schaliegas. Dat werd duidelijk na het verschijnen van het rapport vanmorgen naar de gevolgen van schaliegasboringen. Wat ik gezegd heb, is dat als er op een verantwoorde manier schaligas in Nederland gewonnen kan worden, dat we dat dan serieus moeten overwegen. En dat zijn we dus nu aan het doen. Ik schat in dat in oktober, nadat wij eind september het advies van de commissie meer hebben gekregen, dat in oktober er een besluit genomen zal worden, eerst in mei en daarna door het kabinet, en daarna bij een positief besluit. Uh, maar ook bij een negatief besluit zal de overleg met de Kamer plaatsvinden... en zullen we zien wat de Kamer daarvan vindt. Anders de minister. Meer onderzoek dus over proefboringen in de, Noord de Noordoostpolder... en in Bokstel en in Haren, allebei in Brabant. In Bokstel is verslaggever Josefine Trehi. Josefine, nou ja, de kogel is dus nog niet door de kerk... maar de minister ziet het helemaal zitten. Wat betekent dat daar in Bokstel? Dat de mensen niet echt blij zijn, op zijn zacht gezegd. Ik ben hier nu al een tijdje... En, uh... Bij het benzinestation al gelijk een meneer die naar me toe kwam van uh, laat ze lekker op het Binnenhof gaan boren, dat soort dingen. Dus de stemming is er niet echt naar, maar mijn doel, mijn plan is vandaag om wel positieve mensen te vinden. Hier in Boksel, misschien dat er toch nog iemand is die zegt het is wel een, een goed idee om hier te gaan boren. Maar op de markt hier uh, bij Café zegt hier zit een meneer lekker aan een biertje. Dat probeer ik nog een tijdje vol te houden. Hè. Het is allemaal wel ongezond. Roken is ook ongezond. Maar ik ben al in de tachtig. En dan zeggen ze: het is dodelijk. Ja, god, als ik niet rook, dan ga ik ook de op. Vindt u schaliegas ook dodelijk? Dat weet ik niet. Het Rijk doet wel heel geruststellend. Zo van: het is uh, niet gevaarlijk. Maar ze geven geen enkele garantie. Kijk, het, het blijft toch uh, vergif. Hè. En. Als dit bijvoorbeeld uh, gaat uitwerken op, uh, op het grondwater, dan hebben we in Brabant een groot probleem, want wij hebben hier het meeste drinkwater, dat is grondwater. Mevrouw zit ernaast, wat vindt u? Ja, waar ik bang dan inderdaad voor ben, zijn uh, aardbevingen die ze ook niet uit kunnen sluiten. Dat was het geval in Groningen, hè? daar toen bij aardgasboringen. Ja, precies. En ja, zolang ze het niet uit kunnen sluiten... Ja, heb ik echt zoiets van, nou, ik ben er gewoon op tegen. Ja, en hetzelfde wat, uh, wat meneer net zegt, uh, het is gif. En stel nou dat het inderdaad in het grondwater terecht komt... en ook nog eens een keer die aardbeving erbij... ja, nee, ja, ik ben er geen voorstander van, absoluut niet. Maar als u in Den Haag gerustgesteld bent, bent u het niet? Nee, want uh, volgens mij kunnen ze het niet uitsluiten. Nee, ze kunnen geen 100% garantie geven. Ja, nog niet. hè. Ze gaan nu nog een nieuw onderzoek doen. Echt lokaal. Ja. Hier het, uh... En er zegt wel Den Haag, is ze het in Den Haag zeggen... Mijn vader zei altijd, als je goed kunt diggen, dan worden of verkoper of gewoon politicus. <laughs> ja, nou, mijn vader was verkoper. <laughs> ja, nou, Tim, er wordt in ieder geval nog om gelach hier. Maar um, ik ga straks eventjes door ook kijken op de plek hè, waar ze willen gaan boren om te kijken of er misschien toch nog ergens iemand ietsjes positiever is. Ik ben zeer benieuwd, daar in Bokstel. Josephine Trehi, dank je wel. Kritiek komt natuurlijk ook van Vitens. Dat is het grootste waterbedrijf van Nederland. En dat wijst in de discussies over schaliegas... al maanden op die risico's voor verontreiniging van het grondwater. De bekendmaking van minister Kamp vanochtend... maakte het bedrijf allesbehalve blij. Zo blijkt uit een gesprek van verslaggever Jeroen Schutheiser... met de directeur van Vitens, Lieve de Klerk. Wat ik ervan vind, 30 minuten lang duurt een persconferentie... en één keer valt het woord drinkwater. En dan maak ik me heel erg veel zorgen. We hebben de afgelopen periode enorm veel inspanning gedaan... om kenbaar te maken dat het niet alleen maar een economische blik is... maar ook een drinkwaterblik is. En dan komt het rapport uit... en dan wordt het te nood over drinkwater gesproken. Nou, dan ben ik wel teleurgesteld en verbaasd. Bent u tegen proefboringen? We zijn niet voor en we zijn niet tegen... Wij kijken naar het drinkwaterbelang. En wij zeggen van, als je dan gaat boren, ook als je proefboringen gaat doen... zorg er dan voor dat je het hele spectrum meeneemt. Met alle risico's die erbij zijn. Minister Kamp zei vanochtend, de risico's zijn beheersbaar. Vindt u dat ook? Wij weten daar op dit moment veel te weinig van. Dus die conclusie heeft hij veel te snel getrokken? Dat denken wij wel. Wij zijn recent zelf naar Amerika geweest. We hebben ons daar ook door degen laten voorlichten. En daar blijkt bijvoorbeeld dat nu na een aantal jaren, vijf jaar ongeveer, van uh, intensief schaligas winnen... dat de landelijke overheid in Amerika een landelijk onderzoek heeft afgekondigd... naar de effecten schaliegas en drinkwater. En dat doen ze op basis van aantoonbaar, aanwijzbare situaties. Dan zeggen wij van, hoe kan het dan dat je in Nederland zomaar zegt... op basis van literatuuronderzoek zijn de risico's beheersbaar. Is die situatie in Amerika te vergelijken met die in ons land? In Nederland is het dichtstbevolkte land, of een van de dichtstbevolkte landen. We hebben enorm veel schaliegas, we hebben ook enorm veel grondwater. Wij zeggen dan, onder de grond staat geen pijltje, hè? grondwater links, verontreiniging rechts. Dus je moet gewoon rekening houden met de Nederlandse situatie. En kan u het voorstellen dat in dichtbevolkte wijken daar in één keer overal boortorens op Duiken, met alle logistieke bewegingen van dien. Met grote dan wel kleine calamiteiten van dien. Met, vers, met vervuiling van dien. Ja, ik kan het mij niet voorstellen. Maar ja, die winning van schaliegas kan ons land enorm veel geld opleveren. Dat wordt gezegd. Het oplossen van drinkwaterkalamiteiten kost deze economie enorm veel geld. Veel meer nog. Echt veel meer nog. Mevrouw de Klerk, ik hoorde iemand zeggen... dit is eigenlijk gewoon wat Kamp vanochtend heeft gedaan... Uh die heeft het groene licht gegeven met wat mitsen en maren. Zo, zo lijkt het wel, zo lijkt het wel. En daar verbaas ik mij echt over. Ik had echt verwacht dat met uh, alle, uh, noem het tegenwind... maar ook gewoon reflecties de afgelopen periode geuit zijn... Uh, in de, ons geval dan over drinkwater... had ik verwacht dat hij toch zou gezegd hebben... van ik luister ook naar die partijen. Ik neem dus ook gewoon drinkwaterpartijen serieus. En dat doet hij dus nu niet. Al dus het waterbedrijf. We horen de burgers, we horen straks de politici. Want ook daar is nog de nodige tegenwind. Verkeersinformatie, kwart voor vijf. Wij dan zwaar bij. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn wat problemen op de weg door aanrijdingen, vooral bij Amsterdam en Den Haag. De A4 richting Den Haag is wel weer vrijgegeven. Na een aanrijding bij knooppunt Ippenburg staat nog 5 kilometer file vanaf Soeterwoude. De A7 Amsterdam richting Hoorn, daar loopt het vast na een ongeluk met een aantal personenbusjes. Voor de afrit A van Hoorn 8 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. En de A28 van Zolle naar Utrecht voor Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger gekanteld, de rechterrijstrook is dicht. Van half vijf tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdek Daar kun je toch niet bij stilzitten, bij zo'n nummer? Ik in ieder geval niet. Simple red was dat met fake. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid praat op dit moment in het Gelderse Ulft over de plannen van thuiszorgorganisatie Sensire om 1100 medewerkers te ontslaan. Het bedrijf wil dat omdat er onduidelijkheid bestaat over nieuwe contracten met een aantal gemeenten. Het personeel is al enkele weken in actie en ook vandaag weer bij het hoofdkantoor van Sensire. Wie is de thuiszorg? Wij zijn de thuiszorg! En waar is de thuiszorg? Er staat een grote tent voor de ingang van het hoofdkantoor van Senzieren... in Varserveld, in de Achterhoek. Het personeel is niet aanwezig vandaag. Het kantoor is gesloten, want personeelsleden zouden zijn geïntimideerd... afgelopen vrijdag door vakbondsmedewerkers. En ze hadden er ook niet in gekund, want er is een groot spandoek gezet voor de ingang. En daar staat op, het management van Senzieren heeft zijn schaapjes op het droge... en leidt de lammetjes naar de slagbank. Dat is zo'n beetje de sfeer waarin staatssecretaris Martin van Rijn vanmiddag de gesprekken gaat voeren. Als eerste was hij hier in de tent bij zo'n 100 thuiszorgmedewerkers van Sazieren. Ik denk niet dat jullie de verwachting hebben dat Martin Verijn even uit Den Haag komt om een probleem wat tussen gemeente en zorginstellingen hier ter plekke zijn, om dat maar zo even van buiten op te lossen. Ik had die reactie wel verwacht, um, maar ik ben hier wel omdat ik wel heel goed begrijp dat er zorgen zijn over de werkgelegenheid. Grote veranderingen in de zorg die soms nodig zijn, kunnen alleen maar worden opgelost als alle partijen bereid zijn en in de staat zijn om over de schuttingen heen met elkaar te praten. Dat wil ik vandaag onderzoeken en bekijken. In jullie belang, in het belang van die cliënten en in het belang van de toekomst van de zorg. En daar ga ik nu mee aan de slag. Dank je wel. En dan na een uur komt de delegatie van de FNV terug van het gesprek met de. De staatssecretaris en onder andere Lilian Marijnissen, onderhandelaar namens de V, komt terug in de tent om te vertellen wat er is besproken. Wij zeggen het geld en het werk blijft. Daar bedoelen we mee, komende jaar wordt er nog nauwelijks bezuinigd vanuit de Rijksoverheid op de thuiszorg. Dus in die zin blijven de budgetten gelijk en daarmee blijft dus ook het werk. Ik bedoel, de ouderen hier in deze regio blijven gewoon zorg nodig hebben. Dus daarom zeggen we ook dit ontslag is onnozel en onzinnig en moet van tafel. Wat was de indruk van het gesprek? Nou, ik heb een optimistische, positieve indruk van het gesprek. Ik kreeg het idee dat Van Rijn goed luisterde naar de verhalen die door de mensen zijn ingebracht. Ze zijn vooral ja, zelf aan het woord geweest, hebben verteld over wat hun afgelopen maanden is overkomen, hoeveel onrust dit zorgt, ja, bezorgt bij hun cliënten. Bijvoorbeeld dat er echt mensen hoge bloeddruk krijgen omdat ze niet meer weten of de thuiszorger volgende week en volgend jaar nog komt. Hij heeft gezegd van ja, ik temper de verwachting, want ik kan niet alles oplossen. En wij hebben gezegd, nou ja, wij hebben wel. Hele hoge verwachtingen. Ja, Als hij hard heeft voor de thuiszorg, en dat heeft hij volgens mij, dan is het ook niet in zijn belang dat deze zomer duizenden, zo niet tienduizenden mensen op straat worden gezet. En dat er flink gesneden gaat worden in de zorg, terwijl die bezuinigingen nog helemaal niet aan de orde zijn. Hij praat vanmiddag ook met de directie van Senzieren. Ja. Komt dan terug om te vertellen, ja, misschien dat hij goed geluisterd heeft en dat hij heeft geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen. Dat kan nog een hele teleurstellende middag worden. Ja, dat kan het zeker worden. Wij gaan daar vooralsnog niet van uit. Uh, waren niet de, de signalen zijn positief. Het feit dat Van Rijn hier naartoe komt is positief. Het feit, het gesprek dat we net hebben gevoerd was positief. Ja. Maar je hebt gelijk, uh, we gaan niet van minder naar huis dan dat het ontslag van tafel is. Lilian Marijn is er van FNV Bondgenoot in een bijdrage van verslaggever Rink Kamer. De staatssecretaris zal zijn gesprekken met onder andere de directie van censieren over pak een beetje een uurtje afronden, dus later meer hierover. Willemijn, hoe erg Goedemiddag. Goedemiddag. Tim. Het houdt maar niet op zich dat lekkere zomerweer. Geldt dat vandaag voor het hele land? Ja, vrijwel het hele land. Alleen in het zuidoosten zitten nog steeds uh, wolkenbanden. Die horen bij een uh, lage drukgebied uh, wat nog weer ten zuiden van ons ligt. En er valt ook wat neerslag uit, maar niet meer in Nederland. Dat valt vooral in uh, België. Dus, Goed zo. Uh, maar de zon schijnt daar dus echt wel wat minder. In vooral Limburg en ook het zuiden, zuidoosten van Brabant. Daar ligt het kwik op zo'n uh, 20, 21 graden. Terwijl daar waar de zon schijnt zo'n 3, 24 graden. Dus het verschil is wat te merken. Zo. Vooruitkijkend zag ik uh, vanmiddag op je satellietfoto's... twee hoge drukgebieden in de buurt van Nederland. Ja. Zit, zitten die elkaar dan dwars of, of, of is het dan dubbel pret qua, qua lekker weer? Ja, ik, ik zou toch zeggen dat laatste. Inderdaad. We hebben nu een, uh, een hoge drukgebied boven de Azoren. Dat heet ook het Azorenhoog. Dat komt veel vaker voor. En een hoge drukgebied boven Scandinavië. En die zijn op dit moment boven ons hoofd, hoog in de atmosfeer, een soort samenwerking uh, aangegaan. En dat heeft een noordoostelijke stroming op gang gebracht. Waarbij hele droge lucht onze kant op komt. En daardoor is ook zoveel zon. En heeft wel. Uh, Ondanks die zon wordt het bij ons niet heel erg heet. Want vanuit het noordoosten komt ook vaak wat koelere lucht onze kant op. Dus met zo'n 23, 25 graden hebben we de maxima wel bereikt, wat dat betreft. De lange maar het is wel de dubbel prettig. Ja, ja, en dan vraag ik me toch af dat er ergens een laagdrukgebied moet zijn. Ja, ja de natuur is dat? natuurlijk altijd in balans. En dat lage drukgebied, die wolkenbanden ervan liggen dus nu nog over het zuidoosten van ons eigen land. Maar dat gaat wel aan de wandel. Dat trekt heel langzaam richting het zuiden weg. Alpen en morgen bijvoorbeeld. Ook het noorden van Italië geldt code geel op dit moment nog. Want dan gaat het uh, flink regenen. kan 10 tot 15 millimeter uh, vallen lokaal. En dan zitten ze daar met toch overwegend bewolkte regenachtig weer. En wij in Nederland in de zon. En dat geldt voor de komende dagen tot het weekend? Ik, um, ja, er gaat wel wat veranderen in de atmosfeer. Maar ik houd in ieder geval tot het weekend uh, droog. En vanaf woensdag wel wat meer wolkenvelden. kwik misschien iets lager met uh, gemiddeld 22 graden dan. Mijn Hubert. Dank je wel. Belgische burgemeesters zijn vandaag in Maastricht om te overleggen over het drugsbeleid. De Belgen zijn kwaad omdat Maastricht coffeeshops aan de grens wil gaan bouwen. Koffiecorners, zeggen ze, speciaal voor buitenlanders. Correspondent Joris van Poppel was bij een drugscontrole aan de grens. Daar zien de Belgen nu al steeds grotere hoeveelheden cannabis, heroïne en cocaïne uit Maastricht langskomen. Drugscontrole bij de Belgische grens in Riemst, net buiten Maastricht... Jongeman man wordt uit zijn auto gehaald. auto met een Belgisch nummer wordt. Gram of 10 wiet heeft hij bij zich. Twee bolletjes. Maar vooral in zijn kofferbak heel veel. 200 misschien wel van die typische doorzichtige plastic zakjes. De agent die weet wel hoe laat het is. Lege zakjes om waarschijnlijk, ik zeg dan wel heel duidelijk waarschijnlijk marihuana te verdelen, dus waarschijnlijk is er iemand die hier ergens in de buurt een ja. grote hoeveelheid heeft liggen en die dan de lokale dealer speelt in België. Wat vroeger Maastricht had aan de coffeeshops, dat daar 10.000 mensen zich kwamen bevoorraden bij wijze van spreken, ja. daarvan zijn er nu mensen die zoiets hebben zo van ik ga niet meer naar Maastricht omdat ik daar toch niet welkom ben, omdat ik niet aan mijn spul geraak op een normale manier. En die hebben dan de nodige contacten gelegd. En dan binnen die kennissenkring is er waarschijnlijk iemand die zegt: ik zal wel rijden voor jullie allemaal. Dus één iemand gaat een grote hoeveelheid ja, halen. Ja, ja. Ja. En dan spreken we over 100, 200, 300 gram marihuana in één keer. Ja. En die voor hoeveelheden worden dan ook op de straat gedeeld. Ja. Dat is niet meer in de koffieshop, omdat het daar ja. toch niet te krijgen is, maar die halen dan op de straat bij een Nederlandstalige drugshuner. De Belgische politie controleert sinds ruim een jaar dagelijks op verschillende plekken aan de grens bij Maastricht, auto's uit Nederland, op drugs. Sinds de invoering van de wietpas in Nederland, zeggen ze... hebben ze de drugsmokkel flink zien veranderen. Wat we nu veel pakken, is hard drugs en dan is het heroïne, cocaïne. Uh, hoe komt dat? Omdat de marihuana zich verplaatst heeft naar België toe. Dus het is zo, vroeger hadden we heel veel mensen... die een kleine hoeveelheid gingen halen. Maar door invoering van de wietpas... zijn de Belgen en andere nationaliteiten niet meer welkom... En dan zijn er enkele mensen die dan op de straat de grote hoeveelheden gaan kopen. We hebben nu meerdere grote jongens. U heeft toch maar behoorlijk wat werk mee met het Nederlandse drugsbeleid? Heel veel werk. Heel veel werk. We zitten met, uh, ja, wij noemen het dweilen met de kraan open. En nu overweegt Maastricht om ook nog een paar koffieshops aan de grens te zetten. De buiten, op een industrieterrein. Wat zou daar het effect van kunnen zijn? Dat wij nog meer werk gaan krijgen. Het is dus, dus, dus, dus een gegeven dat er is. En, en, ja, we zien het, uit ervaring heb ik die ik heb zien we dat we heel veel drugs hebben. Ja, als dan de koffiesoppen zo zo'n kilometer of twee korter naar ons komen... of tien kilometer korter of waar dan ook... Ja, dan gaat het probleem gewoon uh, nog korter bij ons komen. Hè? Hoe dichterbij hoe meer problemen? Ja, natuurlijk. Ook de Belgische burgemeesters die vandaag naar Maastricht gaan... vrezen daarvoor, voor nog meer overlast. De Wietpas, zeggen ze, heeft het afgelopen jaar... niet voor minder drugsmokkel gezorgd. Integendeel. Mark Vos, burgemeester van Riemst. Door de controles die we doen zien we heel vaak dat er nog drugs wordt verhandeld. Je ziet dat bij de controles dat er drugs in de auto's zit, dat er heroïne, cocaïne en wiet wordt verhandeld vanuit Maastricht. Afhankelijk van wat de beslissing gaat zijn in Maastricht moeten wij juridisch bekijken wat we daar nog kunnen tegen doen En ook bestuurlijk, wat kunnen we bestuurlijk doen. We gaan alleszins niet laten gebeuren dat de overlast naar ons gaat geëxporteerd worden. We gaan er alles aan doen om die overlast in Maastricht te houden. De grenzen gaan dicht. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat kunnen we trouwens niet doen, de grenzen dichtzetten. Ik denk dat dat heel, heel onlogisch is. Maar wat we nu doen is heel veel controleren door de politie. En ik denk dat we dat ook kunnen doen. Moesten die koffiecorners komen, moest er meer overlast zijn, gaan we ook aan die koffiecorner heel goed controleren. We willen absoluut niet dat de, de overlast die nu in Maastricht plaats heeft... dat die naar ons wordt geëxporteerd. Want het is een probleem dat men in Maastricht of in Nederland gecreëerd heeft. Het gedoogbeleid is beslukt. We moeten dat eigenlijk daar ook oplossen. Oplossen dus dicht die kraan. Hier terwijl we met de kraan open in België. Verslag van Joris van Poppel. Hij maakte er ook een tv-reportage over. Die kunt u terugvinden. Dat is natuurlijk al het laatste nieuws... met alle achtergronden over binnen- en buitenlands nieuws... op onze website nos.nl. BNN Today. Daar gaat het even om. Het verschil tussen woord en daad. Vanavond om half negen. Wel een hele grote broek aantrekken, zogenaamd dreigende taal uitslaan en vervolgens niets doen. Op Radio 1. Dat is toch een beetje een ja. softe, softe nergens zender eigenlijk. Luister en kijk mee. Ik heb een heel klein stukje gekeken, maar met frisse tegenzin. <lacht> radio 1.nl. Het is heel goed dat ze er zijn, je moet ze ook beschermen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.